Op zaterdag 9 september is het de internationale dag van de democratie. De dag waarop wij weer beseffen hoe belangrijk het is dat wij in vrijheid onze stem kunnen uitbrengen. En op die dag zetten wij het gemeentehuis in wij wagenwijd open voor onze inwoners... om eens een kijkje te nemen binnen onze muren. U kunt een rondleiding krijgen... Uh, bedhouders zijn aanwezig, raadsleden zijn aanwezig, u kunt ze vragen stellen. Kortom, u bent van harte welkom op zaterdag 9 september vanaf 10 uur.